Hallo, hier ben ik weer. Uh, ja, ik ga het vandaag hebben over vrije meningsuiting. De laatste uh, tijd krijg ik op mijn blog nogal uh, reacties op uh, ja, dingen die ik geschreven heb. En die reacties zijn nogal heftig. Uh, bijvoorbeeld is er een reactie van, ja, je bent toch grof, jij, jij moet nadenken voor je iets zegt. Van, kijk, ik denk na voor ik iets zeg. Ja, ik, ik, ik uit mijn mening en, uh, en daarbij, ik roep niet op tot haat of tot geweld. Dat is strafbaar en dat doe ik niet. Ik zeg gewoon mijn mening. Dat is alles. En trouwens, euh, nog iets, van wie euh, zijn jullie om te zeggen wat ik moet schrijven, wanneer ik wat moet schrijven, want dat was ook een probleem. Ik moet altijd reageren. Ik reageer niet als ik geen goesting heb. Zo simpel is dat. Ik zeg wat ik wil en... Als het soms kwetsend overkomt, ja, dan is dat pech hebben gewoon. Ik ben iemand die zegt, kwetsen mag. En meestal gebeurt dat op een reactie, dat is, dat is een reactie meestal op, op iets wat iemand anders geschreven heeft. Dan zeg ik van, nu ga ik er tegenaan, nu kraak ik die persoon af. Bijvoorbeeld, als men mij verplicht van te zwijgen over onderwerpen, zoals onlangs gebeurd is, dan zeg ik, nee, ik schrijf over wat ik wil. Punt uit. Zo simpel is dat.